En dan zit je meteen te denken, hoe kan dat nou? Want ze waren nog gewoon in zicht van de koplopers. Daar hebben we iemand voorrijden. En ze hoeven alleen maar te volgen. En dan hadden ze tot de rotonde door moeten gaan, eromheen en weer terug. Verschillende lopers zeggen juist dat ze door de organisatie de verkeerde kant op zijn gestuurd. De hele marathon, waarbij de lopers wel de goede afstand van 42,195 kilometer liepen, is gewonnen door de Oekraïner Alexander Babarika. Stemacteur en regisseur Bram Bart is overleden. Hij deed onder meer de stem van Bob de Bauer. Fijn jongens, daar gaat hij jongens. Kunnen wij het maken? Oh, en oh. Hij was ook de stem van Beertje Paddington en hij was te horen in Disney-producties en op Discovery Channel. Daarnaast was hij een van de stemmen op de navigatie van TomTom. Tom. Drie weken geleden werd bij hem alvleesklierkanker geconstateerd. Bram Bart is 49 jaar geworden. Het weer bewolkt en af en toe wat regen. Temperatuur vandaag rond 12 graden. Morgen eerst nog een bui, daarna opklaringen en dan wordt het 13 graden. AMB Verkeersinformatie. Er staan een tiental files. Het is vooral druk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Eén brug in totaal 12 kilometer. En bij Eindhoven loopt het vast... Op de A2 richting Den Bosch tussen Valkenswaard en het knooppunt De Hocht... bij elkaar opgeteld 5 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maren rijdt het langzaam. En op de A12 richting Den Haag staat tussen Nieuwebrug en Gouda... 4 kilometer door een ongeluk, twee rijstroken zijn er dicht.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 Hartelijk welkom bij alweer het laatste half uur van deze speciale editie van Dit is de Dag. Hier aan tafel de cabaretier Jacques Bral. Corinne den Oude, hij is bestuurslid van een innovatief vrijwilligersproject, Stadslab Leiden. Marcel Dokter, hij is lid bij de, van, van de vrijwillige brandweer. Riet Ruilhoff won onlangs een nationale vrijwilligersprijs. En Lucas Meijs, hij is hoogleraar vrijwilligerswerk. Wat heeft het doen van vrijwilligerswerk u thuis opgeleverd? Deel uw ervaringen met ons als u wilt via onze website, dit is dag.nu, of via Twitter. En gebruik dan de hashtag DDD. We beginnen in Friesland, wat in Buren brandde gisteravond een 225-jaar oude molen volledig af. De molen werd in gebruik gehouden door vier vrijwilligers. En een van hen is Marco Hiemstra. En hij is aan de telefoon: Goedemiddag, meneer Hiemstra. Goedemiddag. Bent u alwezen eens kijken bij de molen? Ja, ik ben er weer eens kijken vannacht al. Gisteravond om 11 uur ben ik alweer eens kijken. Je hoort de brandweer door het dorp rijden en denkt: uh, Ja, wat is er aan de hand? En dan kijkt je uit het raam en dan is het uh, ongeloof wat je ziet. Ja, wat heeft u gezien? Een vuurmassa, dat, dat, dat is on, onbeschrijfbaar. Dus uh, ja. En vermokkend dan. Uh, dan kom je op de plek der zonnehuils. En dan zie je alleen maar uh, verwrongen staal. En een bult uh, verroest uh, staal. En, en hout. En. Hé, hey, niet leuk. Nee, want u hield van die molen? Ja, wij zijn een, een club van actieve vrijwilligers. En. Uh, ja, je doet een opleiding voor 2,5 jaar en uh, ja, met hart en ziel zet je je voor een dorpsmolen in om hem uh, draaiende te houden. En dan uh, krijg je dit. Oh ja. Hoeveel tijd stak u erin? Nou, dat zeg ik. In het begin doe je eerst al een opleiding van 2,5 jaar. Elke zaterdagochtend uh, 4 uur draaien. Dus je hebt er sowieso al uh, 200 uur een opleiding in zitten. En dan, uh, ja, elke minuut van de dag of elke uur van de week dat je beschikbaar bent, dan, uh, dan, dan ben je met die molen bezig. Ja, echt veel. Ja, echt veel, ja. ja. Dus u valt nu in een zwart gat? Inderdaad, een, echt een, een roetzwart gat. Oh ja, oh ja. Gaat die herbouwd worden of is dat nog te vroeg? Nou, dat is te vroeg om nu te zeggen. Er uh, zijn geruchten dat die uh, goed verzekerd is. Alleen, uh, ja, het was een molen van 225 jaar oud. En uh, dat kun je herbouwen. Alleen de, de sfeer en de auto, uh, uh, is weg. Het is, ja, hopeloos aanzicht is het. Ja, waarom deed u het? Ja, de molen is in 1998 gerestaureerd en ik ben een dorpeling. En toen is de oproep gedaan voor dorpelingen om zich actief in te zetten voor de molen. En daar is het eigenlijk mee begonnen. Ja, en een dorpeling is iemand die in het dorp woont? Een dorpeling is iemand die in het dorp woont en die heeft hart voor, voor het dorp en onder andere voor dit stukje cultuur. En andere mensen mochten niet vrijwilliger zijn, dan moest je echt in het dorp wonen? Ja, nee, iedereen is welkom als oh, vrijwilliger. Wel. Alleen als vrijwillig molenaar moet je gediplomeerd zijn en daar waren wij met een clubje van vier mensen... Ja, actief mee bezig. Ah, ja. Nou, euh, zware dagen voor u, zware Pasen bijna. Ja, dat zijn hele roet zware Pasen. Ja, ik wens u veel sterkte en ik hoop dat die herbouwd wordt. Dank u. Marco Hiemstra vanuit uh, Buren. Ja, Marcel Dokter, lid van de Vrijwillige Brandweer. U had daar naartoe kunnen moeten als u daar had gezeten. Als ik in Buren had gewoond en daar dorpeling was geweest, was ik daar waarschijnlijk naartoe <laughs> ja, gegaan. Ja, dorpeling, die houden we erin. Wanneer was u voor het laatst bij een grote brand? Oh, dat is denk ik een half jaar geleden dat het echt een grote brand was. Want u, u woont in Wilnis. Uh, ja. Welk gebied bestrijkt u dan? Ja, voor 90% doen wij dat brandweerwerk in Wilnis. Hoeveel mensen wonen daar? Uh, daar wonen 7000 mensen ongeveer. Kleindorp eigenlijk. Kleindorp, ja. ja. En dan doen we daarnaast nog een beetje werk in de omgeving. Als het uh, over technische hulpverlening gaat, hebben wij een auto voor in Wilnis... die dan een wat groter gebied bestrijkt. En dat is dan van... Nou, we zeggen abkoude, Meidrecht, Vinkerveen, zo die... Uh, onder de rook van Amsterdam de rook van Amsterdam, ja. U heeft altijd een pieper bij zich? Ja, nu ook. Als die nu gaat, is uw aanwezigheid hier beëindigd? Nee, want dan is mijn aanwezigheid in wilnis die uh, duurt te lang. Want, want hoe, hoe zit dat? U bent, bent met z'n 25, geloof ik? 25 mensen, en uh, er moeten er zes op pad als, uh, als de pieper gaat. En dat is een soort kansberekening opgedaan. Dus met zo'n formatie van 25 mensen heb je altijd genoeg... om die eerste zes met een minuutje of drie... De straat op te nemen. Maar er zijn dus 25 mensen bij wie de piepen gaat. Ja. Die beginnen allemaal aan een race naar de kazerne. Ja. En de eerste zes hebben pech of geluk, geluk, denk ik. Ja, dat is maar net hoe je het ziet, maar die brandweermensen vinden dat ze dan geluk hebben. Ja. En dan kom je daar als 23ste aan? Dan uh, ja, kom je dus voor niks. Maar Vaak. dat weet je dan eigenlijk al. Ja, dat hoort bij. Want als u nu gepiept, gaat u ook helemaal niet. Want dan nee, zegt u, ik heb ik toch er geen niet. kans. Nee, dat, dan blijf ik gewoon hier. Maar ja, als iedereen bij zijn schoonmoeder zit op 25 kilometer afstand, dan wordt die brand niet geblust. Nee, dan is het een probleem. En dan wordt de volgende kazerne gealarmeerd als het te lang duurt. Wij melden ons in bij een alarmcentrale in Utrecht. En uh, als zij vinden dat het te lang duurt voordat wij de weg opgaan, want wij knijpen een, uh, in een knop. En dan zien ze dat wij onderweg zijn. Oké, okay, uw pieper gaat. U knijpt in een knop. En nee, dan? Ik ga dan naar de brandweerkazerne, Daar stap ik in de auto. Maar dat duurt al even, want voordat u bij die brandweerkazerne bent? Nou, wij zijn ongeveer. Dat duurt ongeveer een minuut of drie vanaf het moment dat die piepen gaat totdat we wegrijden. En dat is dan buiten werktijd. In werktijd duurt dat bij ons wat langer. Want waar zit uw werk? Uh, mijn werk zit in, uh, in Meidrecht. Dat is in de buurt? Dat is in de buurt. En er zijn, dan hopen we ook weer dat er gewoon zes mensen in wilde zijn op dat moment. Dat is het makkelijkste natuurlijk. Die zijn het snelst. Ja, mensen die thuis werken of die een winkel aan huis hebben of een winkel in de, in de buurt. Dat soort dingen. Ja. En als de auto vol is, dan rijdt hij weg. Als er zes mensen in zitten, rijdt hij weg. Ja, hebben jullie het... dan ook een zogenaamd motivatiebusje voor zeven tot en met 12? Ja, dat, dat willen wij niet. Wat is dat? Toen, een motivatiebusje? Als je een auto achteraan rijdt om de mensen die voor niks komen, om zeg maar te zorgen dat er drie mensen in staan. Dat de bestaan, is zo mooi, woord. Woord. hè? Oh, ja, dat is ook een ja. mooi woord. Hè? Een motivatiebusje. Iedere organisatie heeft zijn eigen motivatiebusje nodig. Oké, okay, dat mensen geweldig. gevoelden van ik, ik ben belangrijk geweest. Ik heb het meegedaan. Nee, je was te laat. Ja, ja maar ja. ook nee, maar je mag kan toch naar die brand toe. Ja, maar, dat ja, maar je mag wel. niet blussen. Nou, gemotiveerd nou, wel... motiveert om de volgende keer bij de eerste zes te zijn. Precies. Echt, ja? Precies. Ik val op mijn stoel. Maar wij doen, dat, wij doen dat niet meer. We deden dat wel, maar we, we vinden dat dat uh, niet moet. En zolang, het, uh, uh, zolang iedereen nog blijft komen... Houden we dat vast. Je ziet ook wel dat er in, uh, in brandweerkorpsen het zo wordt gedaan dat als de melding niet zo spectaculair is. of niet zo'n hoge prioriteit heeft. dat ze dan de mensen van verder af wat de kans geven om met die eerste auto weg te rijden. Ja, okay. Op die manier dus proberen ze daar de motivatie. Het van mijn te is waar we bij vrijwilligerswerk is. niet zozeer gemotiveerd houden. Mensen zijn gemotiveerd, willen wat doen. maar het voorkomen van demotivatie. Ja, precies. Heeft u ook brandweermannen van u zegt. Eigenlijk kan het niet meer, hij is te oud, hij is te traag. Ja, gelukkig maak ik dat niet uit. Ze worden, als je ouder bent, vanaf je vijftigste, wordt je elk jaar gekeurd. En als je de fitheidstest niet haalt, dan nou, dat voorkomt dat hij... Ja, er is een vrij objectieve test voor waarvan men zegt... van, nou ja, als je niet fit genoeg bent, kan het niet meer. Je wordt op een fiets gezet met plakkers op je... en ze maken continu een ECG'tje en je moet fietsen tot je eraf valt. En als je niet voldoende lang volhoudt, dan mag je niet meer brandweer. Dus je hoeft dat... niemand te verlinken? Ik niet, nee. Nee, maar niemand niet, want als er zo'n test is, dan is dat niet nodig. Nee. Het is geen vrijwilligerswerk zonder uh, risico. Twee jaar geleden kwam bij een brand in Veendam een lid van de vrijwillige brandweer om het leven. Al vrij snel na de melding om kwart over drie vannacht... raakten twee leden van de vrijwillige brandweer bedolven onder een omvallende muur. Een van hen, een 44-jarige inwoner van Veendam... raakte zwaar gewond en overleed vanochtend aan zijn verwondingen. Een schok voor het brandweerkorps. Wij gaan naar een plek waar het onveilig is, dat weten we. Maar dat als dat dit overkomt, dat is natuurlijk uh, ja diep triest. Ja, meneer Dokter wel eens meegemaakt. Nou, ik ben één keer in een gebouw geweest dat ik een paar minuten niet meer wist waar we precies waren. En uh, die minuten zou ik niet zo gauw vergeten, zeg maar. U was zelf uh, bijna van de wereld ja. de weg kwijt we, we, we in. Liepen, een pand. We liepen een pand in met vol zicht. En binnen nou, twee minuten stond het helemaal zwart met rook in die, in die ruimte. En wij waren niet op de goede manier naar binnen gegaan op de tast. Hmm. En wisten daar dus niet meer de weg. En uh, ja, met geluk zijn we er toen... Precies, u heeft geluk dat u het ja, kunt navertellen. Ja, absoluut geluk gehad. Ja. Het was, had niks met professionalisme te maken. Nee, meegemaakt dat collega's het leven lieten? Gelukkig niet. In 30 jaar? Ja. Maar dat geluk, kan dus? Het, ja, absoluut, Het komt voor. Hè. Dus uh, duikers die uh, verdrinken, uh, mensen die uh, onder een muur terechtkomen die omvallen. Wat wij doen is, is gevaarlijk soms. Ja. Zeg eens bij u thuis nooit, hou er eens mee op? Nee, maar ze vinden het wel eng, zeg maar. Ja, ja. elke keer als u we weg bent, zitten ze als het thuis. Als echt spannende uitrukken zijn, dan weten ze dat thuis. En dan, ja, dan zijn ze blij als ze thuis Maar weten ze dat van tevoren, of het spannend nee, is? Nee, maar dat hoor, het is een dorp, dus je hoort heel snel <laughs> ja. Weet je het verhaal van de molenaar? Is allemaal dorpelingen. Als je geen vuur ziet, dan is het Ja, is het zo simpel? Ja, zo, nou, zo simpel is het. Het de, de, de, is een soort tamtam -tam die dan wel heel snel rondgaat wat er aan de hand is... En, Um, ja, dan zijn ze echt wel blij als, ik weer, als het allemaal weer goed afgelopen is. Uh, ja. Even nog naar uw werkgever. Die, die ziet u elke keer op de meest ongepaste momenten wegrennen. Blijft die vriendelijk glimlachen als u wegrent? Ja, ik heb er nog nooit... Uh, ik ben, ik ben verkoopleider bij een technische groothandel. Maar ik heb nog nooit het gesprek gehad van... joh, is dat wel verstandig dat jij bij die brand weer bent? Nee, nooit. Moeilijk gedaan. Nee. Want hij weet dat het hem geen geld kost. Hij is alleen nu even kwijt. Nou, nee, ik moet er ook op een goede manier mee omgaan. Hoe bedoelt u? Nou, dat ik, dat ik wel de afweging maak van... Is dit uh, een serieuze brand? Ja. Kan ik ja. nu wel. En als het een keer echt niet kan, dat ik dan ook kies voor mijn werk. U gaat niet bij elke piep uh, op nou, stap? Bijna elke piep ga ik wel. Maar er zijn gevallen dat ik... Ik heb een keer een sollicitatiegesprek gehad ik met iemand. Ja, dank ja. Vind ik dat je niet weg kan lopen voor een koe uh, die energie is. Ja, behalve, uh, energieput ja zit. nee, maar dan moet je wel weten dat het een koe in een ja. is. Ja, maar dat zie ik op die op die tijd. Daar staat, daar staat wat we gaan doen. Oh, okay. Okay. En dan, ja, dan, dan gok ik er op dat moment op dat die andere 25 of 24. Ja, het, uh, want wie zet dat op de pieper? Is er een soort coördinator? Dat doet de alarmcentrale, in mijn geval in Utrecht. Daar en zit, die uh, weten ongeveer wat er aan de hand is. Die, die, die nemen de telefoon op als U belt van bij mij staat de boel in brand. Ja. En zij zorgen dan dat ik op mijn pieper te zien krijg wat er aan de hand is. Ja. Genoeg vrijwilligers bij de brandweer bij u? Wij gelukkig wel. Niet we overal, hè? Nee, nee. We hebben een? jeugdbrandweer in, uh, in de Ronde Veen. hebben we er twee. Eentje in Meidrecht, eentje in Vinkerveen. En nou, ik denk 90% van de aanwas van onze vrijwilligers bij de brandweer... komt bij de jeugdbrandweer vandaan. Ja. En dus die, ik zou nou iedereen een... die tekort komt oproepen om een jeugdbrandweer te starten. Ja. En heeft u ook een open hart thuis? Nee. Nee? Het is niet zo dat u erg van vuur houdt? Nee, het, ik ben er wel door gefascineerd, maar ik... Nee. Ik ben pyroloog en pyromaan. <laughs> pyroloog. oké. Okay. Aandacht voor een bijzondere vrijwilliger. Een judo-trainer die niet alleen uh, pupillen leert ippons te maken... maar ook in allerlei besturen zit. Daarnaast het clubkrantje volschrijft en... Uh, oh ja, die ook nog de kantine beheert. Reden genoeg voor Olympisch judoka Edith Bos... om haar vroegere trainer in het zonnetje te zetten. Hallo ja! weg.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 Maar dat is niet alles. Ik zit in de striktbestuur, daar heb ik de portefeuille, activiteiten, wedstrijdzaken en nog wat. Ik ben de competitieleider van de Westfriese Competitie. Nou, dan kom ik terug op de club. Dan ben ik vrijwillige hoofdtrainer. Hier zit ik in het bestuur erbij. Maar een clubkrantje maak ik voor. Waar ik elke week nieuwsbrief doe. Ik. ik beheer de cantine nog een beetje. Want dan moet ook omzet zijn. Hè? Anders draait de clubje niet. boy is een echte verenigingsman. Die uh, zet zich voor 300% in. En dus komt een van zijn beroemdste pupillen hem vandaag in het zonnetje zetten: Edith hey, Bos. Wie is dat?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 Boy nam Edith onder handen als trainer toen ze 16 was. en stak veel tijd in haar. Uh, ik, ik heb vroeger nog het, geno het genoegen gehad om bij Opa G Koning te mogen trainen. En Opa G had het verhaal, dat was mooi. Die zei, jongen, maak je niet zo druk. Als je kiezelstenen in je handen hebt, zet en je wrijft, kan je blijven wrijven toen je weegt. Dan blijven kiezelstenen. En ze hebben dat ene goudklompje gaat glimmen. Nou, Edith Klomp. Maar of er nog nieuwe medaillewinnaars gevormd gaan worden in dit Noord-Hollandse sportszaaltje? Zij heeft altijd gewist wat ze wilde. Ze heeft altijd keuzes weten te maken.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 Kinderen worden hier naar binnen gekoprold en met een viszaak weer naar buiten gehaald. Maar ook een oplossing. Je moet praten met ze en dan worden agendas getrokken en dan komt er iets. Maar ja, dat is vaak wel veel gevraagd misschien. Maar ik zou deze meneer wel willen vragen of hij zelfs een supervrijwilliger was toen hij ook in de kleine kinderen zat. Maar dit was een reportage, dus die meneer is niet aan de lijn. Dat weet ik. Maar <laughs> ja. we weten wel, als je dus dit soort gesprekken voert en dan mensen vraagt van wat deed u zelf 40 jaar terug. Ja. dan komt er ook een beeld dat niet eens zoveel verschilt van wat jonge ouders nu doen. Het past bij een levensfase, zegt u? Ja. Ja. Toch, het is een beetje een probleem. Een tijdje geleden schorste een voetbalclub een jeugdspeler... omdat zijn ouders geen bardienst wilden draaien. Het probleem ontstond omdat Jordi's voetbalclub regels heeft. Iedere ouder moet drie uur per jaar vrijwilligerswerk doen in het weekend. Maar Jordi's ouders kunnen dat niet. Uh, wij moeten werken in het weekend. En daardoor kunnen wij uh, helaas geen bardiensten draaien. Het lukte niet om te ruilen. De club was streng. Als de ouders niet helpen, mag het kind niet voetballen. Als de ouder het dus niet wil doen, ja, dan heb je geen andere mogelijkheid meer. Dan is het jammer dat het toch weer op het kind afkomt. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ja, dit is zielig, vinden we allemaal, meneer nou, Meis. Ja. Waar is het in Rotterdam, nog niet? Nee. Uh, dit was in... Even kijken, oh, het staat er niet bij. weet oh, ik niet zo uit mijn hoofd. Ja, ja, het dus is absoluut zielig, maar... En het is wat inflexibel om niet een onderhandeling aan te gaan. Maar met contributie doen we het ook. Als de ouders geen contributie betalen, worden de kinderen er ook uitgedaan. Ja. En in zo'n sportvereniging, waar je dus met elkaar bent moet je een gesprek aangaan van hoeveel. Iedereen moet evenveel bijdragen. Dat kan in geld en in tijd zijn. En dat gesprek moet je openen. Ja, en dat moet je niet op deze manier doen. Maar je moet wel dat gesprek aangaan. Maar ik neem maar dat hier een gesprek gevoerd is en dat is steeds moeilijker wordt. En dan vindt het uiteindelijk niet raar dat, om een speler te schorsen? Als er uiteindelijk geen contributie betaald wordt, vinden we het ook normaal. Dus terecht. Ja. ja het was ergens in Brabant trouwens. Maar ik je vind wel, mijn, kijk, wat je wat de dus de moet doen, is dat je heel expliciet maakt wat mensen moeten doen en wanneer het ook genoeg is. Dus je weet waarvoor je tekent als je je kind op voetballen doet. Ja, en als je dit, niet, als je dit doet bij het moment dat mensen binnenkomen bij die club en dan voorleggen ze van... u moet een aantal dingen doen, wat wilt u gaan doen? Hoe gaat u bijdragen? Ja, dat is het een heel ver gesprek. Ja, oké. Okay, Corinne den oude Ander onderwerp. Nee, hetzelfde onderwerp, maar toch iets anders. Stadslab Leiden. Een prijs gekregen voor vernieuwend vrijwilligerswerk. Wat doen jullie? Wat wij doen is, uh, we zijn eigenlijk een broedplaats voor, uh, voor de creatieve Leidenaren. Drie jaar geleden ontstaan uh, tijdens een zomernachtdroom, uh, zoals we dat... Een zomernachtdroom uh, op, op 21 juni. Dat doen we elk jaar. Um, begonnen door een aantal Leidenaren die dachten van nou, volgens mij moeten er leukere dingen komen in Leiden. We willen Leiden wat meer op de kaart uh, zetten. En dan heb je normaal gesproken. Een gemeente voor. En een afdeling Klopt, voorlichting, een ja. afdeling communicatie. Ja. Daar denken ze daarover na, zou je ja, zeggen. Nou, er is ook door die groep daarvoor gezeurd bij de gemeente, aangedrongen... Wij, he, ga dat organiseren, dat leek niet te lukken. En toen vanuit een interne motivatie van... nou, als dat niet lukt, gaan we het gewoon zelf organiseren. En het grappige is, of eigenlijk het boeiende is... is dat, dat, dat eigenlijk de rollen nu een beetje omgedraaid zijn. Dat we soms door de gemeente ook gevraagd worden... om creatieve denkkracht te leveren over, over bepaalde dingen in de stad. Dan kunt u iets concreets noemen, wat u heeft bedacht? Ja. Um, wat een hele concrete is, is het uh, Singelpark... Um, uh, we hebben een uh, singelstad. Singelstad. En uh, wat we zien is dat er heel veel groen is aan de binnenkant van de singel. En dat is allemaal niet met elkaar verbonden. Uh, mm. Maar biedt een enorme uh, kans om daar het mooiste, het gaafste, het hipste en langste park van Europa te maken. Ik snap het nog niet. U heeft allemaal bomen, maar die staan niet met elkaar in verbinding. Nee, nee, nee uh, je hebt de binnenkant van de singelrand, ja? daar staan gebouwen, daar is een park, daar staat de hortus, daar staat de sterrenwacht. zijn een soort eilandjes zijn het. Ja, het is Eigenlijk. echt een oude, oude bolwerken. Dat is allemaal niet met elkaar verbonden. En het idee was, he, dromen mag. Ja. Verbind dat nu allemaal met elkaar. En maak daar het langste en mooiste singlepark van Leiden. Nou, wat er is bedacht is om dat te gaan realiseren. En uh, we hebben heel veel denkkrachten uit de stad gehaald. Uh, architecten, uh, stedenbouwkundigen, communicatiemensen. Die hebben we bij elkaar uh, uh, gezet. En, en daar zijn ontzettend goede ideeën uit. wat Nou bijvoorbeeld, als er een gebouw staat... hoe kun je dan op een andere manier er toch voor zorgen... dat je de aansluiting houdt... Uh, uh, hè, zo, zodat je dus als bezoeker van Leiden of van buiten Leiden... toch dat, dat Singelpark... Het gevoel kan... hebt dat, dat je naar een eenheid ja, kijkt. En ja. is het klaar of niet? Nee, nee, nee. nee dus ik het ben is... te vroeg met al mijn vragen. Nee. Want ik zie het nog steeds niet voor me. Hoe verbind je nou een gebouw met een boom? Nou, je kan via het water gaan bijvoorbeeld. Of uh, je kan uh, buitenom via het water toch het Singelpark uh, rondje maken. Ja. Ja. Nou, stand van zaken is nu dat de gemeente dit omarmd heeft... daar ook 9,1 miljoen voor beschikbaar Kijk, heeft uh, gesteld. daar komt geld bij het vrijwilligerswerk. Ja, werk. ja. Dus een flinke uh, motivatiebus voor mensen dan. Ja, ja, <laughs> ja, absoluut. En deze week zijn er, zijn er verzoeken gegaan naar, naar architecten uit de hele wereld. Met de vraag, uh, wilt u uh, zich verbinden aan Maar dat wordt gewoon een professionele het... organisatie. Dat is geen vrijwilligersmerk meer, of nou, wel? Nou, het, het, het grappige is dat uh, de ideeën natuurlijk van vrijwilligers komen. Van mensen die echt, echt iets met de stad willen. En echt heel erg gemotiveerd zijn om iets moois te maken in de stad. En Stadslab is een lab. Dat, dat moet wel duidelijk zijn. Het is echt en, een lab en, en, een, een, een, denkplek. Een, een denktank, een broedplaats waarbij we creatieve krachten uit de stad omhoog willen halen. En hoeveel mensen komen daar bij zo'n vergadering? Uh, voor het Singelpark waren dat 120 mensen. Die tegelijkertijd gingen vergaderen? Dat kan niet. Ja, het was Dat was een, een, een vreselijke vergadering. Een brainstorm, ja. <laughs> dus dat organiseren we dan in een brainstorm -sessie. Dan moet je het heel creatief leiden, want anders wordt niks. Ja, maar daar, daar, daar hebben we nou juist allemaal creatieve mensen voor. 56% van Leiden heeft een creatief vak zit in de creatieve, creatieve sector. Okay. Maar dat is natuurlijk een bron die je, die je moet gebruiken. Maar ja, meneer dat... Meijs, komt dit veel voor? Nou, dit is wel een unieke, ja. daarom hebben ze ook die prijs gekregen, maar dit soort dingen waarin gewoon sterke burgers bij elkaar komen en besluiten dat sterke burgers alles aankunnen, gebeurt wel op veel plaatsen. Ja. Jullie begeven je eigenlijk op het terrein van de politiek. Laten we even luisteren wat een Leidse wethouder daarvan vindt. De beste ideeën uit de brainstorm-sessie worden later dit jaar aan het college aangeboden. Daarom kwam ook wethouder De Wit even een kijkje nemen. We vroegen hem of het gebruikelijk is dat zoveel Leidenaren vrijwillig meedenken bij een project van de gemeente. Nee, helemaal niet. Maar dat betekent ook dat uh, we de plannen in het stadhuis niet in ons eentje moeten maken. Dat we dat ook doen met partners. Uh, en dat doen we niet met ouderwetse inspraakavonden... waarin iedereen maar moppert. Dat doen we, uh, we krijgen gratis ideeën uit de stad. En we zijn gek dat we er geen gebruik van maken. En uh, nou, Het inspireert mij in ieder geval dat ik zie dat het zo leeft in de stad... en dat er zoveel creativiteit, maar ook betrokkenheid is. Ja, maar het is misschien ook een beetje lastig voor hem. Want dan moet hij, als het een goed plan is, moet hij het ook gaan doen. En dan ja. moet hij 9,1 miljoen klaar hebben liggen. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, maar ik, ik zou als gemeente in mijn handjes knijpen... Als ik, als ik zo'n club uh, heb. Ja. Omdat je juist in deze tijd. waarin je als gemeente. juist niet alles moet, moet uh, initiëren. het juist vanuit de bevolking zelf komt. Uh, die, die het beste voor hebben met een stad. Ja, het werkt goed. Het die. werkt echt goed. Zijn we wel ook leuk voor de Ja, ik moet je eerlijk zeggen. ik ben een beetje jaloers. Nou, zijn die leienaren, dat zijn ook wel aparte mensen. Leidenaren. Ja, dat zijn eigenwijze. Nee, dat zijn mensen die altijd zeggen. Ik weet het beter. En als je het dan uh, ook kan laten zien. en, en het doet. Want eigenwijze, dat vind ik wel heel mooi maar ik moet zeggen ik denk dat ik het in de Haag ook maar zeggen is ga gooien. Nou, dat Ik vind het een leuk idee. Ik ga even wat reacties voorlezen van luisteraars. Een reactie van Dorine: vrijwilligerswerk geeft altijd voldoening, ook al bereik je niet altijd wat je zou willen. Ik heb met een doelgroep gewerkt die minder kansen heeft in de samenleving, maar hoe klein ook, het resultaat geeft voldoening. Daar hoef je geen geld voor. Dan zeggen we allemaal amen op, denk ik hè? Ja. Ja. ja. Shaan drost ik ben al bijna tien jaar vrijwilliger coördinator van een eetpunt voor ouderen. Wij elke woensdag 45 tot 50 oudjes een heerlijk maaltijd, heerlijke maaltijd nuttigen. Het levert veel op. Met name heel veel wederkerigheid waar elk mens toch blij van wordt. Ook leggen oudjes onderling contact en dat is zo nodig in deze maatschappij. Juist. Dirk Wiersma, ik rij al 15 jaar 2 à drie keer per jaar met een hulptransport naar Roemenië. Dat geeft mij veel voldoening. Hm. Ans van den Berg, als een instelling met vrijwilligers werkt, is het dan te verdedigen dat de top met dikke salarissen weglopen in Meijs? Dat moeten die vrijwilligers zelf weten. Of ze daar dan vrijwilligers werken? Maar over doen. het algemeen motiveert dat niet waarschijnlijk. Klopt. Ja, dus dat kan je beter niet doen bij dat soort clubs. Ja. Nee, het is heel raar, we zouden, ik, ik, U kent het Kijk, systeem ook wel. Ja, en, en salaris is wel een groot verschil, ja. moeten we even reëel zijn. Maar u kent het systeem wel uit het buitenland, met name in Amerika en in Engeland. Is het ook zo dat mensen, dus captains of industry, mensen die eigenlijk heel uh, voornaam zijn en die eigenlijk ook heel miljoenen salarissen kunnen verdienen, dat die een tijdje, uh, misschien een jaar, twee jaar, uh, hoofd worden van de organisatie, daar ze helemaal niks voor krijgen? Maar daar wel aan maatschappelijk aan, uh, aan winnen. En dan, als het ware, daarmee weer verder kunnen in het leven. Dus die doen het eigenlijk voor niks. onbezoldigd... Ja. Terwijl ze miljoenen weer... zouden kunnen ja. verdienen. En daarna maar gaan, die, ze ver. gaan ze gewoon weer verder. Okay. En dat blokje wordt doorgegeven. Onze tijd is bijna op. We gaan naar onze dichter bij de dag. Die heeft de hele middag met ons meegeluisterd. Daniel D., goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Heb je een leuke anderhalf uur gehad? Ja, zeker, zeker. Ik heb er uh, zeer vrijwillig naar geluisterd. Nou, kijk eens aan. Maar je moest er verplicht een verplichte gedicht van maken. Dus we zijn ja. heel benieuwd wat het geworden is. Oké, okay. Ode aan de vrijwilliger. Er zijn mensen die een roetzwarte dag hebben vanwege het afbranden van een historische molen, omdat ze die molen vrijwillig lieten draaien. Zoals er ook mensen zijn die als een klein radertje de maatschappij draaiende houden omdat ze tuintjes onderhouden van bejaarden die dat niet meer kunnen. Lampjes vervangen, schilderijtjes ophangen, de administratie van een liefdadigheidsinstelling bijhouden die penningmeester zijn van een wereldwinkel... die als maatje alledaagse activiteiten ondernemen... die als chauffeur cliënten rijden en begeleiden... ...na uitstapjes of het ziekenhuis. die al meer dan 50 jaar. de Sinterklaas-intocht organiseren. met tjeu, gezwind. met eerbied en aandacht. dag in, dag uit, weer of geen weer. al dan niet verplicht. tegen beter weten in. als een Don shot en strijden tegen windmolens. er zijn mensen, radertjes in het geheel. die werken voor niets, maar niet voor niets. mooi Daniel. Ja, een luid applaus klinkt hier in de studio. Uh, althans, ik tikt iemand zachtjes op de tafel. Maar ze zijn allemaal <laughs> blij hier. Hartelijk dank, Daniel D. We zetten jouw gedicht op onze website. Ja, dit, dit kunt u meenemen, meneer Meijs. Doe we. Me. Ja? Kom, heeft u een website? Ik zal eens kijken of we het er mee kunnen doen. <laughs> ja. Hij komt in ieder geval op dit is de dag. Uh, punt nu. Nou, iemand nog iets wat gezegd moet worden over dit onderwerp... of zijn we er wel doorheen? Sjaar? Nou, nee, uh, uh, zeker in deze vrije dagen. Uh, bedenk uh, bij jezelf eens wat je zou kunnen doen als je het nog niet doet. En, uh, en bedenk dat, uh, dat je dat met heel veel plezier kunt doen. En dat dat ook heel veel voldoening geeft. Dat zou ik alleen maar nog, uh, nog een kleine motivatie willen geven... om het uh, vooral toch te doen. Goed, met het motivatiebusje naar het onvrijwilligerswerk twitterde net iemand. Prachtig. Dit is de dag zit erop: Riet Ruiloff, Corinne Den Oude, Marcel Dokter, Jacques Bral en Lucas Meij. Heel hartelijk dank voor jullie komst en uh, voor het maken van deze uitzending. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag met nu: dan kunt u blijven reageren. Kunt u ook teruglezen of terugluisteren. Zometeen, uh, Villa Vepiro, Geochums en Tesselplek. Ger, goedemiddag. Hi, Thijs. Hallo. Hoe gaat het? Uh, prima, prima, jongen. We gaan een uur lang praten over een compleet nieuwe opzet van de woonsector. Dat is echt heel erg nodig. Iedereen roept namelijk dat die hopeloos op slot zit, niemand durft namelijk te verkopen, verkopers raken hun huis niet kwijt, je moet jaren wachten op een sociale huurwoning, en tot over maand, over maand vooral, moet je straks je huis uit, als ze vinden dat je te veel verdient. En dan moet je naar een huis en dat is er niet. Dus een nieuw plan. Jan Kammerga geeft de aftrap. Nou, je kent hem. Hij is voormalig commissaris van de Koningin, ja. ex-werkgeversvoorzitter en enz., en En hij heeft allerlei functies in de onroerendgoedsector, waaronder voorzitter Nederlands Vereniging vastgoedbelang. En verder praten we met een wethouder uit Limburg, een wetenschapper en de vertegenwoordiger van de Woonbond. Dat straks allemaal. Nu het nieuws met Job Boot. Radio 1, het nos Journaal.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 Verschillende lopers zeggen juist dat ze door de organisatie de verkeerde kant op zijn gestuurd. En die organisatie gaf later dat toe en bood excuses aan.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 Zo is er op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem een ongeluk gebeurd. Tussen Beek en Zevenaar staat 3 kilometer. De linkerreis ook is dicht. Ook een ongeluk op de A12 naar Den Haag. Tussen Woerden en Gouda staat 9 kilometer. Ook hier is de linkerreis ook afgekruist. En op de A28 richting Utrecht tussen Nijkerk en Leusden 7. En een stuk verderop, tussen Den Dolder en Utrecht, twee kilometer door een ongeluk. Ook hier is de linkerreis ook afgekruist. A58 vanuit Breda naar Tilburg, daar loopt het vast tussen het knooppunt Galder... en het knooppunt Sint-Annebos over vijf kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, welkom bij Villa VPRO op deze tweede paasdag... de traditionele woonboulevarddag. En als u dat ook zo de keel uitkomt, dan is het maar fijn dat wij er zijn. Want vandaag hebben wij een speciale uitzending die we eerder opgenomen hebben. een waar u als luisteraar garen bij kunt spinnen. Of u nu een huis zoekt, of er een wil verkopen, of juist een kleiner huis wil huren. Afgelopen vrijdag hadden wij een indringend gesprek met vier gasten... die revolutionaire oplossingen hebben voor de problemen op de woningmarkt. Ofwel, hoe gaan we ervoor zorgen dat die markt van het slot gaat? En wilt u meedenken of reageren? Doe dat via onze site. Dit is Radio 1, Villa, VPRO. En deze vier mensen die het woningmarktprobleem eindelijk nou eens gaan oplossen... dat zijn Andy Dritti, 26 jaar oud en een van de jongste wethouders van Nederland. Hij heeft een loodzware portefeuille, namelijk wonen, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hij renoveert zo'n beetje in zijn eentje de hele wonenmarkt... in Parkstad Limburg, zou je kunnen zeggen. Hè? Uh, en dat Parkstad Limburg is een groep gemeentes... waaronder Heerlijk Kerkrade en Landgraaf... die hard vergrijst en krimpt. Dan Jan Kammerga. Hij is panelist van ons Economisch Forum... Klinkende Munt, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Vastgoedbelang... en de Nationale Hypotheekgarantie. Ewald Engelen, VP Roos, huiseconoom en financieel geograaf van de Universiteit van Amsterdam... En tot slot Hans Rozenboom van de Woonbond. En dat is de Belangenorganisatie van Huurders. Welkom allemaal, meneer Kammeyga. Eer wie ere toekomt. U hebt regelmatig in ons economiepanel geroepen... ik heb een totaalplan voor de woningmarkt. Wij hebben gezegd, daar gaan we eens een keer een speciale uitzending van maken... Dat doen we dus nu, hier zitten we. U gaat uw plan even uit uh, inzetten zometeen in een paar heldere verfstreken. Maar eerst gaan we naar de andere gasten die kort vertellen wat volgens hen nou het probleem van de woningmarkt is. Ik geef eerst het woord aan Ewald Engelen. In één zin uh, zijn die problemen tweevoudig. Er is te veel geld en er zijn te weinig huizen. Wat geleid heeft tot het enorm oppompen van, uh, van huizenprijzen. Waardoor mensen uh, uh, steeds meer hypothecaire leningen hebben moeten nemen. Waardoor banken steeds dieper op de interbankaire markt hebben moeten lenen om die financiering te kunnen verstrekken. En nu zitten we met uh, hypothecaire lasten uh, die pakweg 105, 107 procent van ons bruto binnenlands product zijn. Uh, en waardoor uh, ook onze omringende uh, landen en instanties met argenzogene gekeken wordt. Olly Reen die constateert dat de daar, daar door... De Europese Ja, precies. De commissaris van de, van de Europese Commissie, die uh, het begrotingsbeleid in de gaten moet houden. Die daarop wijst. Het IMF die daarop wijst. de OECD die daarop wijst. Dus wij moeten iets doen. Ja? Oké. Okay. En die drittie? Wat ik zie is dat uh, heel veel mensen eigenlijk een, een stap zouden willen maken in hun wooncarrière. Op een leeftijd komen dat ze uh, toe zijn aan een andere woning. Um, en die stap niet kunnen zetten. Mm -hmm. Omdat ze een huidige woning waar ze een bepaald verwachtingswaarde uh, bij hebben. De woning voor uh, die verwachtingswaarde niet verkocht krijgen. Of uh, geen kopers uh, kunnen vinden die uh, interesse hebben in die woning. En dat dus je ziet dat daardoor ja, die, die verhuisbeweging in de keten op, op slot blijft zitten. Er is geen aansluiting. Eigenlijk. En dat heeft consequenties voor de hele keten. Ja. Hans Rozenboom van de Woonbond, de belangenorganisatie van Huurers. Ja, onze visie op het probleem. Die woningmarkt zit vast. Je hebt een enorme scheiding tussen huren en kopen. En wat de oplossing uh, meestal omhelst is dat die huurders uit die huursector naar die koopsector moeten. Omdat je dan goedkope woningen vrij zou krijgen. Maar het en, gaat uh, nog niet om oplossingen hoor. Nee, maar er zit was. gewoon een enorm probleem. En dat is dat van de betaalbaarheid. Mm -hmm. Want er liggen legio rapporten over de, hè, wat een oplossing zou kunnen zijn. Economen bemoeien zich ermee. Maar Deur. men vergeet over het algemeen dat je dus betaalbare oplossingen moet hebben. En dat is essentieel. Goed, Jan gaat dan. Zoals beloofd. De problemen nu even door de drie gasten althans neergezet. Wat zij als het grootste probleem zien. Nu die totaalvisie. Ja, ze hebben allemaal een deel van de problemen aangegeven. Het geluk is dat de hele wereld rond wonen volledig is ingestort. Eindelijk heeft de wal het schip gekeerd. Er is geen enkele stakeholder in het hele veld die nog gelukkig is. Huurders zijn ongelukkig, verhuurders zijn ongelukkig. Mensen die willen verkopen kunnen niet, mensen die willen kopen kunnen niet. Banken zien er niet meer zitten, overheid weet het niet meer. En dan wordt er geroepen, de hypotheekrente aftrek is slechts één onderdeel. We hebben uh, 60 jaar lang na de Tweede Wereldoorlog het ene aan het andere verknoopt. En het breiwerkje wat er nu ligt, is niet om aan te zien en is onbruikbaar geworden. Je zou zeggen dus, leven de crisis, we kunnen wat anders gaan doen. Zo is het Oké, okay, wat, wat gaan betekent, we doen? Dat betekent dat we... Hele maar terug naar af moeten, dat wij moeten stoppen... met het blijven veranderen en aanpassen van al die wet- en regelgeving die er is. Heel die fiscale ingewikkeldheid rond zowel huurwoningen als koopwoningen. De positie van woningbouwverenigingen, de positie van gemeenten, aankoop. We kunnen eigenlijk terug naar de basis en zeggen van... hoe gaan wij nu zo simpel mogelijk organiseren... dat er een woningmarkt is die loopt. Dat betekent even kort door de bocht, dat, er een, uh, dat het niet meer nodig is... om ook nog maar iets te onderzoeken. Want we kunnen zalen vullen met rapporten... die in de loop van de jaren zijn verschenen. In al die rapporten zit wel iets wat nuttig is. Het moet nu een kleine commissie komen... Die breed is samengesteld, zodat iedereen zich daar op een of andere manier kan herkennen, in kan herkennen. En die aangeeft aan de samenleving hoe dat nu zou moeten. Vanuit de politiek kan dat niet komen. Denk niet dat die jonge lui in het katshuis dat deze week een oplossing. Dat kan eenvoudig niet. Daarvoor is het toch te ingewikkeld. Maar zij moeten opdracht geven om voor het einde van dit jaar... die complete oplossing te bieden, waarbij je dus... En de hypotheekrenteaftrek en het scheef wonen en nou, wat allemaal genoemd is aan problemen uh, kunt oplossen. En dat is eigenlijk helemaal niet zo verschrikkelijk moeilijk. Als je dat goed aanpakt en zorgvuldig beoordeelt met fiscale aspecten uh, daarbij en met uh, wet en regelgeving, dan uh, kom je een heel eind, ben ik ervan overtuigd, dat we dan ge een geheel nieuwe start kunnen maken. Okay. Dat is dankzij de crisis. We kunnen helemaal opnieuw beginnen. Geen onderzoeken meer, dat is duidelijk, want alles is al onderzocht. Maar iedereen moet het eventjes echt de knop om. Alsof alle regels die er nu zijn, er niet zouden zijn. Zo, laten we dat dan hier proberen te doen. Uh, ongeveer per categorie, Ger. Ja, laten we met de, ja. de eerste beginnen. We beginnen met de starters. Uh, Chantal is er zo eens. Ze is 22 jaar, net afgestudeerd als operatieassistent. Ze heeft werk, maar kan toch geen betaalbare woning vinden. Daniel van Hout sprak met haar. Ik werk nu twee maanden in Amsterdam, maar ik ben al uh, ja, ongeveer een jaar op zoek. En het blijkt heel moeilijk te zijn, omdat uh, na sociale huur heb je hele lange wachtlijsten. En ik ben 22 nu en ik sta vier jaar ingeschreven, maar de wachtlijsten zijn echt van 10 jaar en nou, soms 12, 13 jaar in de leukere buurten. Dus daar kom ik niet voor in aanmerking en dan heb je daarnaast nog vrije sector voor appartementen. Um, maar dat is een hele hoge inkomensheisen en als starter voldoe je daar nog niet aan. En daartussen is eigenlijk een gat. Je hebt studentenhuizen en dan houdt het eigenlijk op. Hoe ga je dat nou oplossen dan? Waar, waar woon je nu? Hoe wil je het gaan aanpakken in de toekomst? Uh, ik woon nu uh, tijdelijk bij mijn ouders. Tenminste, ik hoop dat het tijdelijk is. Ik ben nog druk aan het zoeken, maar uh, ja, ik denk dat ik wat meer naar de buitenwijk van Amsterdam moet gaan zoeken... of dorpjes daarbuiten. Want daar zijn de wachtlijsten ook weer wat korter. Dus dan zou ik over hopelijk een jaar, anderhalf jaar uh, misschien daar terecht kunnen en met iemand samen, want alleen gaat het sowieso niet lukken. En als je echt appartementjes zoekt met z'n tweeën... zou het eventueel moeten lukken. Ja, dat was Chantal, een typische starter op de woningmarkt. Ze komt niet in aanmerking voor een hypotheek, moet dus huren. Maar er zijn te weinig huurwoningen met een lage huur. Hoe gaan we dat oplossen, Hans Rozenboom? Ja, er is nog een probleem. Als je tegenwoordig een inkomen hebt van meer dan 34.000 euro... 34.85 34 om precies te zijn, dan kom je niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Hmm. En als zij samen met haar vriend wil gaan wonen, dan heeft ze al heel gauw het probleem dat ze toch naar die commerciële sector moet. Mm -hmm. ja, want wat is die 34.000 euro netto, dat komt neer op 1800 euro, euro per maand. Daar zit je al heel gauw aan, dus zij heeft nog een probleem. Ja. En dat dus, is typerend voor het Amsterdamse voorbeeld van die regelgeving. Nou, precies. Maar ja. laten we eens kijken, als we dan even uitgaan dat we zeggen. Alle regels die er nu zijn, het is natuurlijk idealiter, is niet zomaar, die, die vergeten we even. Wat moet er gebeuren? Wat zou er idealiter moeten gebeuren om dit echt aan te pakken? Idealiter moet die hele woningmarkt op de schop. He, want... We even nu beperken tot die starters op de markt. Nou ja, met die starters dan is het eerste... Dat, want die grens, ik zeg dat is typisch voor Amsterdamse... dat speelt het in grote mate, maar het speelt in het hele land. het hele land is die, die sociale huursector afgeschermd. En feitelijk moet je die grens omhoog trekken. He, dus dat ook uh, starters, die toch meer hebben dan 1800 netto in de maand samen op die markt terecht kunnen. Dat is het belangrijkste. En, en dan moeten er dus ook nog betaalbare woningen beschikbaar komen. Ja, en die drie, die moeten gewoon niet meer gebouwd worden. Betaalbare nee. woningen gebouwd worden door de corporaties. Tuurlijk, hè? want je hoort uh, deze jonge dame zeggen... dat ze feitelijk een tweetal problemen heeft. Enerzijds de prijsstelling van de woningen die beschikbaar zijn... en aan de andere kant um, de wachtlijsten voor de woningen... die wel binnen haar, uh, budget zouden passen. En misschien zou je ideaal typisch naar een situatie toe moeten... Waarin uh, voor starters op die huurmarkt er uh, voldoende woningen zijn. Maar de prijsstelling van uh, die woningen ook uh, kan meegroeien met, uh, met de inkomsten. Maar nou is het, het probleem, de... lees ik steeds, dat um, de corporaties problemen hebben voldoende te bouwen. Omdat ze niet mogen verhuren voor de uh, markthuur. He? Dus De, huur die, de marktwaarde. De, de, ja, de, de huur dekt de marktwaarde niet. Maar als je dat wel gaat doen, die Chantal die heeft nu al een probleem om die huur op te hoesten en dat kan dan helemaal niet meer. Hoe kom je uit die klem? Nou, wat mij betreft zouden corporaties veel meer ruimte moeten krijgen om uh, in diverse huursegmenten uh, woningen te verhuren. Als je uh, als corporatie in een wat duurder huursegment woningen kunt, uh, kunt verhuren, hm. je pakt daardoor zal ik maar zeggen wat, wat cash uit die huurstromen die je vervolgens kunt dekken... om de woningen met lagere huren te kunnen afdekken. En op die manier zou je als coöperatie je huurstroom kunnen nivelleren om uh, per saldo die woningen uh, techni technisch te kunnen, kunnen verhuren. Ja. Ewald Engelen, hoe zie jij dat? Nou, het is wel zo dat dit natuurlijk typisch een probleem is... wat je vooral in de Randstad aantreft. Er is een enorme trektocht uh, uit de perifere delen van Nederland... Naar met, name, naar met name Amsterdam. Amsterdam is een stad die de afgelopen uh, tien jaar... gewoon ook wat inwonertal aan het groeien is. Um, dat levert allerlei complicaties op... die voor een deel veroorzaakt worden door... Ook het planologisch component van de woningbouw wordt gewoon simpelweg te weinig gebouwd. Te weinig uh, in termen van uh, kwantiteit, maar ook te weinig in termen van kwaliteit. Wat er gebouwd wordt sluit onvoldoende aan op de wensen en, en preferenties die mensen hebben. Nou, dat is één kant van het verhaal. Dus er zijn gewoon stomweg te weinig huizen in Amsterdam. Waardoor je dus die enorme uh, druk op die woningprijzen ziet nee. in dat koopsegment. Waardoor de doorstroming uit dat huursegment uh, steeds geringer wordt. En mensen dus hun toevlucht moeten nemen. Zeker als je aan het begin van je wooncarrière staat. Maar dat is iets wat eigenlijk al 15, 20 jaar het geval is... tot de meer illegale segmenten. Ik heb dat uh -huh. zelf ook gedaan. De eerste vier, vijf jaar dat ik in Amsterdam woonde... woonde ik in onderhuur. En dat was ieder jaar een ander pand. En dan maar hopen dat de volgende ijsgod zich aandiende... op het moment dat je er weer uit moest. Ja, dat betekent... Sorry, dat ik je even ontbreek. Is het ook niet zo dat als, als we kijken naar, naar wat er echt zou moeten gebeuren, een grote omslag, dat dit kabinet op dit moment juist heel erg de visie heeft op, het, uh, uh, f, op, op steeds meer koopwoningen en om steeds meer huurwoningen uit de huur te halen en te verkopen. En dat er eigenlijk steeds minder, juist steeds minder huurwoningen op de markt komen. Dat het beleid omgekeerd gaat. Nou, waar de vraag naar is. Nou, maar er zit, het probleem is, nou, dat, dat is iets wat ik ook... Uh, wat, wat, wat hier natuurlijk al dat is het scheef wonen. We hebben mensen die komen in dat, in dat sociale huursegment terecht. Uh, vervolgens gaan ze hun arbeidscarrière doorlopen. Gaan steeds meer verdienen uh, en blijven zitten. Ook omdat er natuurlijk... Uh, de, de, dat schot tussen die, de, die huurmarkt en die koopmarkt... die is zo ontzettend uh, hoog geworden. Omdat uh, er te weinig koopwoningen in Amsterdam ook geweest zijn. Waardoor die prijzen zo ontzettend hoog ja. geworden zijn. Ik heb ik heb zelf een appartement gekocht in 1994 in de pijp... voor het hele schappelijke bedrag van 186.000 gulden. Dat is op dit moment 400.000 euro waard. Dat is natuurlijk volstrekt, volstrekt bespottelijk. Er is wat waarde betreft niets veranderd aan dat appartement. Maar omdat er, uh, de vraag- en aanbodverhoudingen in dat koopsegment zo scheef zijn... zijn die prijzen exorbitant gestegen. Jan gaan. En dat komt omdat de zaak geheel scheef gegroeid is. Wat is nu de kern van het probleem van dit probleem, van deze mevrouw... één is, iedereen moet betalen voor het huis wat het huis waard is. En dan heb je mensen die dat niet kunnen. Die zijn in twee categorieën, vallen die uiteen. Mensen die gewoon te weinig inkomen hebben... om een huis wat nog gebouwd kan worden, te betalen. Ja. Hoewel ze een normaal inkomen hebben... Daarvoor is de oplossing dat corporaties moeten bouwen... waarvoor ze zijn, dat zijn sociale woningen. Maar, maar, dat daarom ik, maar moeten, de corporaties gaan daar, nu steeds meer huurhuizen verkopen. Daarom, de, moet de, moet de, daarom moeten corporaties huurwoningen verkopen om geld over te houden, zodat ze weer woningen kunnen bouwen... die echt nodig zijn. Nu hebben corporaties woningen in eigendom die, uh, en bouw hebben woningen gebouwd... die helemaal niet tot die onderste sector horen. Daarmee zijn ze de markt opgegaan van de private partijen... die huurwoningen zouden kunnen bouwen. En daardoor is de hele, hele huurzaak scheef gegroeid. Ja, dus uh, ik corporaties... Even, ja? ter, ja, nog een ik tweede categorie, hè? Dus corporaties terug naar waarvoor je bent... Woningen bouwen aan de onderkant voor deze mevrouw. En de woningen die ze hebben op de verkeerde plekken die gaan verkopen. Dat betekent dus ook veel meer doorstroming. het ja, laatste ben ik het ontzettend eens. Nog, Alleen dat scheef wordt zo Ja, daar, daar, daar wilden we niet. even maar maar nog één ander heen. element, want ja. er is nog een categorie... die. En dan noemde. gaan we eventjes naar het scheef en dat, zijn, ja. precies, dat, en dat zijn de mensen die het helemaal niet kunnen betalen. Mm. Echt de onderkant. Daarvoor is dan een individuele huurtoeslag nodig om mm. je toch een sociaal om ja. mensen toch te kunnen laten wonen. Mm. Kortom, drie categorieën. Mensen die echt helemaal aan de onderkant zitten en niet een commerciële prijs kunnen betalen voor wat er gebouwd is. De commerciële prijs voor mensen met een gemiddeld inkomen... van deze mevrouw van 1800 euro in de maand... die kunnen niet de vrije sector betalen. Daarvoor moet je sociale woningbouw plegen. En wat boven de zeg, 600, 700 euro zit... daar moet een woningbouwcorporatie zich niet meer mee bemoeien. Dat moet aan de markt worden overgelaten. Ja. Laten we even inzoomen op die uh, scheefhuurders. Uh, uh, uh, mensen dus die te goedkoop wonen gezien hun inkomen. En die mensen doen dat vaak helemaal niet uh, met hun wil. Tegen hun wil juist. Een van die mensen is Wil van Rijnswouw. Ze woont al jaren in een eensgezinswoning. Verdient eigenlijk genoeg voor een ander huis. Maar wat ze ook probeert, ze komt gewoon niet weg. Ik woon hier al vanaf 1989. En heb heel veel pogingen gedaan om door te schuiven. Uh, mijn kinderen zijn al heel lang de deur uit. En uh, nou, ik had gewoon zin om ergens anders te gaan wonen. Na al die jaren. Bovendien... Uh, ja, is dit echt een gezinswoning? Ik dacht, ik maak ruimte voor een gezin. Dus ik heb dat nogal eens aangegeven. Dat ik bereid ben om te verhuizen. Maar dan moet ik wel iets aardigs anders aangeboden krijgen. En dat lukt gewoon niet. En waardoor, waardoor lukt dat niet? Waarom kan je niet ergens anders heen? Nou, ik sta natuurlijk heel hoog op, op, op, op de woningnet-wachtlijst. Want daar kan je gewoon op kon je vroeger gewoon op blijven staan, hè? ook al woonde je goed. Um, maar alle urgenten gaan altijd voor. Dus alle woningen waar ik op reageer, ja, daar ben ik altijd zo... nummer drie, nummer vier, nummer tien, nooit nummer één... als het echt een beetje de moeite waard is. Dan is er iemand die echt dringend een woning nodig heeft. Uh, dus ik kwam eigenlijk nooit aan de beurt. En toen kwam vorig jaar of anderhalf jaar geleden, ik weet niet precies... toen kwam de Europese regel... ja, hoe heet de regel ook alweer... in ieder geval dat ik met een inkomen boven de 33.000... niet meer, uh, 33.000 per jaar... niet meer bij Woningnet ingeschreven kan blijven staan. Dus ja, ik kon gewoon stoppen met zoeken. Ik heb het toch nog een keer gedaan, ergens op gereageerd... maar ik kreeg gewoon zo'n automatische reactie. Uh, sorry, u uh, bent buiten, u valt buiten de prijzen vanaf nu... Nou ja, oké, okay, dan blijf ik hier dus maar wonen. Ik bedoel, zo erg is dat nou ook weer niet. Maar het is natuurlijk een rare situatie. Ik heb jaren geleden kwam woningbouwvereniging De Kei, dat is de eigenaar. Uh, met een regeling van beter naar kleiner, van, klei van groter naar beter, ik weet het niet meer. In ieder geval was het, uh, met de, uh, het idee, mensen als ik te laten doorschuiven en ruimte te laten maken. Daar heb ik me onmiddellijk voor aangemeld. Maar ik kwam twee vierkante meter tekort. Dat ging om woningen van 80, vierkante meter. Toen heb ik gebeld om uit te leggen. Ja, jongens, dit moet een... Of nou ja, geen misverstand, maar dit is gewoon een gemiste kans. Hier past een heel gezin in. Ja, nee. Nee, het gaat om vierkante meters. Klaar. Over En uit. En nu heb ik het eindelijk, drie maanden geleden, te koop aangeboden gekregen. Daar heb ik ook al, vraag ik ook al jaren om. Maar nu is het te laat voor mij. Ik ben 57, ik krijg die hypotheek nooit meer afgelost. Dus kopen wordt ook niet. Dus ik blijf hier gewoon altijd een, een gezinswoning bezet houden. Een gedwongen scheefhuurder Hans Rozenboom. Dit wordt als een van de grootste problemen gezien. Ja, nou, het, het probleem in, in deze is dat het, de groep scheefwoners... vreselijk wordt overdreven. Alsof alleen de mensen met een inkomen van minder dan 34.000 euro... in die sociale huursector, die corporatiesector... zouden moeten worden gehuisvest. En er zijn veel meer mensen afhankelijk van die corporatiesector. Mensen met een middeninkomen, een bescheiden middeninkomen... trekt die grens maar rustig op naar 48.000 euro. Dan heb je ook de gezinnen. Wil je de gezinnen zeggen... Van, van, hè? Nou ja, dat is niet per se noodzakelijk om die allemaal te helpen. Dan kun je de grens op 43.000 euro leggen. Maar dat is echt de grens waar beneden mensen afhankelijk zijn van die corporatiesector. En als je dat niet ziet, dan creëer je een probleem. Hm. De wethouder, Andy Dritti. Ja, ik, ik sluit me aan bij uh, hetgeen dat, uh, dat Hans Rosenboom feitelijk ook aangeeft. Kijk, deze vrouw die is op zoek naar een, een andere huurwoning. En kan die om, uh, van, vanuit, het, vanuit de regelgeving gewoon niet... Uh, uh, niet krijgen. Uh, als je die corporaties inderdaad ruimte geeft... om in diverse segmenten, prijskategorieën, die woningen aan te bieden... dan uh, komt die doorstroom vanzelf op gang. Nu, uh, door die regelgeving er bovenop te, te leggen... Uh, inkomensbeperkingen, uh, uh, plafonds uh, in te bouwen in, in het systeem... Ja, zie je dat mensen vast blijven zitten op die plek... terwijl ze eigenlijk weg willen. En die woning die mevrouw achterlaat kan vervolgens weer ideaal zijn voor dat gezinnetje. Of, dat, of die starter... Uh, die, uh, de, de de, dat meisje wat we eerder hoorden. Ja, ja voorbeeld. Jan Kamminga, ook nog iets te maken met woningnet, wat net genoemd werd? Nou ja, woningnet uh, biedt die huizen aan. Hè. Die, die, die, die bemiddelt uh, ja. daarvoor. Ja, kijk, die grenzen zijn weer zo typisch piepische regelgeving die niet deugt. Want 43.000 euro inkomen is voor de een een riant inkomen en een ander gezin kan er niet van rondkomen. Omstandigheden van mensen zijn zo verschillend. Mensen met een baan, tijdelijke baan, uh, mensen met een contract. Willekeurig zeg je, dus, dat moet je niet doen. Nou je ja, moet Die grenzen niet zo duidelijk stellen. Uh -huh. Mensen moeten daar zelf ook voor kunnen kiezen. En natuurlijk is er een volgorde in de urgentie. En daar moeten corporaties mee omgaan. Die moeten dat zorgvuldig toewijzen. Dus ik ben het ermee eens dat... Uh, uh, corporaties een aanzienlijke taak hebben in de samenleving. Dat ze veel meer huizen zouden moeten bouwen. Ook goedkopere woningen. Juist ook goedkopere woningen. Die voor mensen dan ook beschikbaar komen. En de allerlaagsten moeten dan nog een extra toeslag hebben. Maar in de kern moet er betaald worden voor wat het waard is. En daarboven, dus bij 600, 700 euro in de maand... dan kom je in nou, de vrije sector. Zei, Ewald, maar daaronder daar moeten die corporaties vol ja, in gaan Ik wilde dus. even een wat kans geven. Nou ja, kijk, ik heb het voor deel al gezegd... Um, de, de woningmarkt in, in Nederland is natuurlijk uh, maar in hele beperkte mate een markt. Maar in zijn algemeenheid uh, geldt natuurlijk wel dat uh, je toch op den duur te maken hebt... met de effecten van uh, een asymmetrie, een onbalans tussen vraag en aanbod. En zeker in, plekken, in een bepaalde plek in de Randstad is gewoon simpelweg sprake van woningtekorten. Mm -hmm. En dat heeft een prijsopdrijvende effect, waardoor je dit type problemen krijgt. En je dus eigenlijk veel meer dynamiek in zo'n uh, woningsegment, in dat, in dat regionale deel. Van bouwen? Bouwen, absoluut bouwen. En bijvoorbeeld in Amsterdam is het natuurlijk van de zotte... dat er nog altijd een enorme lobbygroep bezig is... om die havengebieden in het westen van Amsterdam tot havengebied te maken. Terwijl daar een enorme ruimte ligt om natuurlijk vorstelijk te gaan bouwen... voor alle segmenten. En daarmee haal je een deel van die druk gewoon weg. Maar okay. en je hebt ook nog iets slopen, ik, ik, Je hebt ook die hypotheekrenteaftrek te slopen. Mm. Want dat creëert de enorme grens tussen de huursector en de koopsector. Okay. Waardoor je dan nou van de een naar de ander kunt. Ik nou, dan neemt nou, mij is, de woorden is, uit de mond. We moeten ja, er inderdaad heel eventjes uit, omdat er nieuws aankomt. En we hebben het nu ook heel erg over de Randstad gehad. Maar we gaan het zo meteen hebben over de hele koopmarkt... en over de financiering van het geheel. En dan komt Limburg, wordt daar enorm bij betrokken... en alle andere regio's. Graag tot zo meteen. Bye. Yeah. Marieke Jager met Lizzie en Villa WPRO is dus zometeen na het nieuws... bij u terug met onze speciale paasuitzending... die wij eerder opnamen op Goede Vrijdag. En die gaat helemaal over de problemen op de woningmarkt. Blijf luisteren. Sport op Radio 1. Woensdag om 7 uur de eredivisie AZ 20 Hij houdt door door, gaat in één keer schiet. RKC PSV. Dan voor, daar gaat hij in Ja, toch. Roda Feyenoord. Ziet er bijna eigenlijk om. Nee, dan wordt hij op de lijn gehaald. Nak Herakles. En die penalty die wordt gestopt in eerste instantie. En om 9 uur Heer de Veen, Ajax. Je keert ook deze inzet en dan zit hij erin. En alles langs de lijn. Woensdag om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.